Dit is Juri Stubinetski met het NOS-journaal. De Immigratie- en natiesi stelt een intern onderzoek in... naar de zelfmoord van een asielzoeker in het aanmeldcentrum op Schiphol. De man uit Sri Lanka maakte in december een einde aan zijn leven... nadat hij te horen had gekregen dat hij geen verblijfsvergunning kreeg. Volgens de advocaat die zijn aanvraag behandelde... was al langer bekend dat de man suicidaal was... en zou hij niet de juiste zorg hebben gekregen. Het is de eerste keer dat een asielzoeker in het aanmeldcentrum op Schiphol zelfmoord pleegt... In Frankrijk is de tunnel door de Mont Blanc wegens lawinegevaar gesloten. De tunnel op de grens van Frankrijk en Italië is in beide richtingen dicht. De Franse verkeersdienst weet niet hoe lang de stremming gaat duren. Rond de jaarwisseling was de Mont Blanc-tunnel om dezelfde reden gesloten. Toeristen en vrachtwagenchauffeurs kunnen omrijden via de Fréjus-tunnel. De burgemeesters van 20 gemeenten hebben afspraken gemaakt om de macht van motorclubs binnen de horeca-sector tegen te gaan hebben een actieplan opgesteld om tot een gezamenlijke aanpak te komen. De politie heeft signalen dat de motorclubs steeds vaker cafés en restaurants proberen af te persen. Ook zouden de clubs bezig zijn om een aantal particuliere beveiligingsbedrijven in handen te krijgen. In sommige gemeenten is volgens het OM de hele horeca in handen van een paar mensen. Het deurbeleid wordt er bepaald door criminelen. Onder de deelnemende gemeenten aan het actieplan zijn Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.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 MIVM Zandvoort, een bijzonder goedemorgen. Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en u bent beland er in uw aflevering van. Ja, ik zei het net al, Zandvoort uit Zandvoort. Vandaag neem ik u mee terug op reis terug in de tijd, in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Als opening hoor u Louis David's, onze herkenningsmelodie met Weet je nog wel oudje? Dat was een nummer. Opgenomen in 1928. Dit uur onder andere muziek van Sylvia Poos en Jenny Ann. En nog een nummer van Sylvia Poos, maar dit keer samen met Heintje Davids. Ook Henk Elsink. En nu Louis Davids. Misschien een beetje vroeg voor de tijd van het jaar, maar naar de bollen. De winter is nog niet eens begonnen, maar we gaan alvast naar de bollen. We horen het hier nu op CFM Zandvoort. Een bijzonder goede morgen. Wanneer de bollen bloeien in hun wonderdere kleuren. Een bedwelmend geuren, daar ginds bij Hillegon. Dan zegt Moeman, de blommenvel, dat mogen we niet missen. Maar paap rond, ik ga vissen, wat zie je dan zo'n bloem? Na enige discussie, komt er een echtelijke wrijving. Maar wenst hem een verstijving, of een tamelijk dik gezwel.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 De kavalkade in een motorbusje stappen, de kinderen gingen gappen en deinen heen en weer. Moet de magere heer die ze in de bus passeren moeten, een beursplekkie in zijn voeten en lispelt ver Marietje zei mama, zit toch niet in je neus te pulken? Het kind gaat aan het bulken en papa vermaant zijn vrouw. Dat jij het nou niet gracieus vindt, het is je eigen neuskind. Ze pulkt toch niet in die giegel van jou. Een harde bolle, naar die prachtige bolle, waar je sprakeloos geniet baalt. Oh. Die kleuren die je ziet naar de bollen, naar die heerlijke bollen. Want die zie je maar eenmaal per jaar. Bij je dolen door de velden slaakt Marietje plotseling kreten. Een slang hit me gebijt, hè? Ik ga aan het het om. Maar zegt het is een fietsband. ...leg niet zo gemeen te janken... ...dat hee aan je vaart te danken... ...die wou toch naar Helegoon... ...ze penst over een frontaanval... ...gevolgd door een patouage... ...zegt iets van een blaamage... ...zo een dikke dronken os. ...pa zegt alvregat... ...wat let me of ik nek je... ...draait onder dat gesprekje... ...een paar leden los. Naar de bollen, naar de prachtige bollen, waar je heerlijk geniet van de kleuren die je ziet. Naar de bollen, naar de heerlijke bollen, want die zie je maar eenmaal per jaar. Lieve opa. Wat ze doen, ook van die lange haren droegen de meisjes hun rokjes mini U weet wel opa, ver boven de knie Lieve kind, ik had heel korte lokken En je oma droeg lange zwarte rokken Ja, die tijden van wel Zijn voorbij en komen nooit meer maar wat er ook verandert, lieve mij, Oma's en opa's raken nooit uit de tijd Al heeft opa nu AOW Hij doet graag nog met de jonkies mee Al leidt oma een moderner leven In haar hart is ze oma gebleven Voor de kinderen zijn we een begrip Oma's en opa's blijven altijd hip. Zeg geen opa of in die jaren er toen ook al van die biet waren. Mochten de meisjes alleen naar hun zware. of ging mijn moeder altijd met ze mee? Lieve kind. Als ik eens naar een feest ging, werd het dan soft omdat Paar ook steeds rondhing. En die beat heb ik nooit gekend, was altijd Charleston of Dixieland. Maar wat er ook verandert, lieve meid, oma's en opa's raken nooit uit de tijd, al heeft opa nu AOW.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 Je bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw Je nagels zijn voortdurend in de rang Toch wil ik van geen ander weten Omdat ik zelf ver van je hou Al ben je ook een beetje vreemd, verras. Toch ben ik danig met jou in mijn sas. Ik kan een ander en nooit iets weten omdat ik zo veel van jou Wat verdriet? Mooi ben je niet. Het gaat. Vooral wanneer je kijkt, Al ben ik geen plaat.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 Ik heb je een onverschoren waar je als fatsoenlijk mens aan bellen moet. Ik wil je voor geen ander ruilen op een rechtshoede van je Al zijn jaren niet gepermanent, en is het gebruik van zeepje onbekend. Oh.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 al liet je mij ook dikwijls in de kal. Hij sloeg je vaten bij de ogen blad. Toch kan slechts maar hij ons scheiden, omdat ik zo ver van je hou. Ach, wat een tijd was dat te Onvergetelijk. Ja, maar het vliegt, he. Het vliegt.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 Zoals je weet, tezamen deelden wij Het lief overal, mm. dat was voor jou En al wat je leed, dat was voor mij Dat heb je toch gegeten Al liet je mij dikwijls in de kamer En sloeg je vaak bij de ogenblok toch kan ja, slechts maken, hij ontscheiden scheiden, omdat ik zo van je hand. Ja, muziek uit lang vervlogen tijden, muziek van toen... We horen zojuist Sylvia Poons met Heintje Davids. En omdat ik zoveel van jou... hou. Ja, voor. Jenny en tezamen met Sylvia Poons en opa's en oma's. En ook nog Louis Davids met Renaar de Bollen. IFM Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee terug op reis in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En als u op dinsdag niet genoeg tijd heeft om me te beluisteren. Dat u denkt van, ja ik moet zo weg. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nog een keertje herhaald. Hebben we nog meer muziek voor u klaarstaan? Zometeen André Hazes uit 1977 met Mama, ook de zangeres zonder naam, met Ach vaderlief. Maar eerst hier Henk Elsing met Blijf altijd braaf en goed. In zekerder op de Veluwe, daar woonde in beeld schoonma. Werd om haar schoonheid door velen, ja. jong gliedend en huwelijk gepraat. Ja. Haar vader een armen dagloner, verdiende een stuk brood. Ja. Toch waren ze beiden tevreden, ja. al waren de zorgen ook groot. Lied, dat is je ware lief. Op zeker dag kwam er een paar rond, een edelman en rijk, die vroeg aan het meisje, haar vader zijn oog had tot ten en Zo werden zij een verloofpaardje, maar plotseling liep alles mis. De dagloner stroopte in haas en hij moest in de gevangenis. Blijf altijd graag en goed, bij alles wat je doet. Want het geluk dat rijkdom biedt, dat is toch ook. Dat rijkdom biedt, dat is je ware lief. Zij kon toen die schand wel verdragen, maar haar galant verdween helaas. Toen stond zij alleen op de wereld, en dat enkel maar om zo'n haas. Maar gelukkig was er nog een boer, een vrijer met achter haar toen met haar in het lijk en zo kwam het toch voor.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 Mama, hoe vind je deze bloemen? Die kocht hij. Ja, vergeet doe ik niet, jij die altijd voor de klaar schoot, ook al had je zelf verdriet. Ja, tussen ons ja, twee is toch zoveel, toch zoveel. Toch niet huilen Of toon je net als ik Je blijdschap met een traag Ik blijf toch zo graag Nog even bij je schuilen Dan kan ik de storm Van het leven weer slaan. Oh It's fine. Doopt het kind van zich af, dat valt met een smak op de grond, dan ziet hij vol schrik tot zijn straf, het hoofdje is bloedend verwoond. vol schaamte brengt hij. Ik misschien te laat geboren Of in een land met ander licht Ik voel me altijd wat verloren, Al toont de spiegel mijn gezicht Ik ken de kroegen kathedralen Van Amsterdam tot de Maastricht Toch zal ik elke dag verdwalen Dat houten zak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 is geen stijve, in spaarden. Kleef gewoon van uur tot uur: laat me, laat me. Laat me mijn eigen hand. Maken. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven.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 Mooie muziek hier op CFM Zandvoorts. In Zandvoort, uit Zandvoort Muziek uit lang vervlogen tijden. We hoorden Ramses al via 1970 met Laat Me. En in 2009 deze plaat nog een keer opnieuw uitgebracht. Daarvoor Ach Vader, lief van de Zangeres zonder naam. En ook André Hazes kwam voorbij met Mama. En het begin van het blokje was... Uh... Henk Elsing met Blijf altijd braaf en goed. Hier hebben Zandvoort. Nog meer mooie muziek. Heb ik voor u klaarstaan. Karel van der Velden en de Skymasters met Tonia. Ook André van de Heuvel en Leen Jongewaard. Met op een mooie Pinksterdag. Ja, de muziek. We hebben de laatste tijd nog best wel mooi weer gehad. En nu begint langzaam de winter een beetje aan te komen. Denk van, nou, we gaan het gewoon voor u draaien. En ook nog Trea Dops En ik vraag het aan de sterren. Hoort alleen hier, op CFM Zandvoort, in Zandvoort, uit Zandvoort. We hebben een ongeluk gehad met de tootootje. Met de tootootje. Met de tootootje. Gebeurde hier midden in de stad. Met de tootootje. Met de tootootje. Met de tootootje.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 we waren eraan gehecht, nou gaat ie naar de sloop, is al zo de koop. We hebben er nog een gehad, met het teutertje, met het teutertje, met het teutertje. Gebeurde hier midden in de stad, met het teutertje, met het teutertje tototje En ik zei nog laten we even wachten we kunnen er zo niet door Maar hij zei hé hey, die bus die stopt wel keer gaat voor Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje van het tototje van het tototje en de lampen en de bumper en het stuur het is te koop voor zevenvijftig. Niemand? Nou, vijf vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? We leven, de leeft de van de leer.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 Naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.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 met Tonia ja. En morgen dan is het kermis Dat wordt een reuzefeest Het hele dorp is stapeldol Maar Tonia ja, het meest Mijn varken gevuld met duiten Heb ik vandaag geslacht Om kermis met haar te vieren Als het kan tot middernacht Tonia, Tonia maar in rond, de ronde Boven mijn opklapbed Daar hangt jouw portret Tonia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 je Pinksterdag, als het even komt, liep ik met mijn dochter aan het handje in het park, iet de kuieren in de zon, gingen maar de liefjes plukken, eentjes voeren, eindeloos Kijk nou toch je jurk wordt nat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 dat hij niet bijt op een mooie pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Rosie in de knop, zou je tegen alle grote jongens willen zeggen, handen thuis en lazen op Dat nou ook meneer, ja wel meneer. Precies als iedereen. Op een mooie Pinksterdag laat ze je alleen. Morgen kan ze zwanger zijn. Kan ook nog vandaag. Kan van de behanger zijn. Of van een Franse zanger zijn. Of iemand uit Den Haag. Vader kan gaan smeken en gaan preken. Tot hij purper ziet. Vader zegt pas op mijn kind. Dat hondje bijt. Ze luistert niet. Vader is een hypocriet. Vader is een nul, vader is er enkel en alleen maar voor de centen en de rest is flauwekul. Ik wou dat ik nog een keer met mijn dochter aan het eindje. en ik vraag het aan de sterren, daarvoor... André van de Heuvel en Lee Jongewaard met Op een Mooie Pinksterdag. Die nog heel ver weg is. En daarvoor Karel van den Velden. En de Skymaster met Tonia. En daarvoor hoort u dat heerlijke nummer. Waar je gewoon van mee gaat zingen. De tri Jackets met het autootje. VFM Zandvoort Iedere dinsdagochtend. Zandvoort uit Zandvoort. Ik neem u mee op reis. Terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En nu onderweg. Onder andere Rudy Karel en een muis in een molen in natuurlijk mooie Amsterdam. Frans van Schaik met ketelbinky. maar nu eerst Max van Praag met Als de Deur Zacht Open Gaat. de deuren zacht open gaat dan denk ik dat ben jij als ik stappen hoor op straat dan denk ik dat ben jij overal en altijd weer denk ik aan jou en hier.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 Terwijl ze brulden om een koffie, niet van zijn kooi goed opgestaan. En toen de stuurman met kinine en een wonderolie bij hem kwam, vroeg hij een voorschot op zijn voor het oude mens in Rotterdam In zeildoek en met roosterwaren, werd hij die dag op het luik gezet De kapitein ligt zijn petje en sprak met grokstem een gebed En met een 1, 2, 3 in godsnaam ging het heet overboord. Die overboord De Douwetje niet durfde zoenen, omdat dat niet bij Zelaar hoort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 Was eenzaam en zocht naar een vrouw En Piep zei een muis in het voorhuis Ik trouw en dus komen ze samen Wat, Wat is het toch fijn Een muis in boven, een boeren in boeken te zijn Iets zag een muis Waar? Daar op de trap Waar op de trap Nou daar Een kleine muis op bloempjes Nee het is geen is grap Geen pak klip klip, klip Ik lak al de De muisjes, besluitjes met muisjes en iedereen zong toen wat is het?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 Die hebben het veen naar hun zin De molen staat leeg Want geen vrouw durft erin GFM Zandvoort Dinsdagochtend U hoort heerlijke vrolijke muziek Helaas is de man er niet meer Maar hij kon een hoop leuke muziek maken en natuurlijk ook, uh, hij heeft ook heel wat leuke showprogramma's nagelaten. Maar de muziek, die blijft leuk. Rudy Karel hoorde u met een muis in een molen. In mooi Amsterdam. En daarvoor. Frans van Schijk met Ketelbinkie. En daarvoor hoor u Max van Praag met als de deur zacht open gaat. En als we naar de klok gaan kijken zien we dat het programma alweer voorbij is. Uiteraard als u het programma nog een keer wil luisteren. Of heb u een stukje gemist. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Zandvoort uit Zandvoort. Voor nu ik wens u nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week dinsdag. Ik laat u achter met Wim Sonneveld. Met poen, poen, poen, poen. En als er ook nog tijd over is, Hattie Blok en Leen Waard, Carly Lips, Barry Stevens en John Kuipers met ja zuster, nee zuster. En ik zeg, tot ziens. Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, ander money, maar wij zeggen poen. Poen, poen, poen, poen.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 Raak, poen, poen, poen, poen, de een zegt geld, andere money, maar wij zeggen poen. Poen, poen, poen, poen, zij je gedacht zijn wat je allemaal met kunt doet. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is, maar geld doet wonderen en voor alles het een hoop is. poen, poen, poen, poen, poen, poen, poen, poen, poen. poen, poen. Een jongen is een gozer, een meisje is een grietje Ze doft zich lekker op wanneer ze aan de scharrel gaat Een kleurtje op de waffel, wat poeier op de snuffer Ter gozer zegt Voor lief: nou ben je net een kraat. Poen, poen, poen, poen De een zegt geld, de ander money, niet Maar wij zeggen poen, poen